De tuinfluiter. Een hoorspelserie in 12 delen naar het boek En de tuinfluiter zingt van Jos van Maan en Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. Vandaag het zevende deel. Nadat ze kwaad en verdrietig Jaaps atelier had verlaten, klonken de woorden van zijn vader de hele volgende nacht in Marion na. Je zult het niet om hem hebben. Zoals zijn moeder en ik, maar jij zult er van genezen, vroeger of later. Marion wist niet of ze ervan genezen zou. Ze voelde zich alleen en ze wist niet wie haar moest helpen. Toch wachtte ze de hele volgende dag op het rinkelen van de telefoon, maar die klonk pas twee dagen later. Met Marion, met de huishoudster van de familie van Herenwaarde. Marion? Hallo? André is weg. Ja? Met Jaap? Ja. Ik wilde zeggen dat André vertrokken is. Oh. Ik. ik wil je graag spreken. Ja, het kon niet eerder. Ik, ik wilde ook nadenken. Het ja. Allemaal zo moeilijk. Ik praat liever niet over de telefoon, Jaap. Ik zou je ook graag willen zien. Nou, laten we iets afspreken. Ergens in het dorp? Maar kan ik je niet alleen zien? Maar ik kom niet naar je atelier. Nee, nee. Nee, dat begrijp ik. Marion. Ik. <laughs> ja, ik... Ik wilde zeggen dat het me ontzettend spijt. Als je... ...dat van me wilt aannemen. Ik heb me bijzonder laf gedragen. Ik weet gewoon niet wat mij overkwam. Ik had iets moeten zeggen, maar Jon. Ik had moeten laten zien hoeveel ik om je geef. Dat had alles wel veel gemakkelijker gemaakt. Ik voel me ook schuldig. Nou, dat klinkt misschien niet makkelijk als je het zo hoort, maar het is waar. Maar nou, waarom, waarom lieg je door die man overdonderen? Waarom ga je met zo iemand om? Ach, hij heeft toch ook wel goede kanten. Maar... Nou, we praten over het werk, <laughs> hij weet er zoveel vanaf. Tja, en van andere dingen weet hij minder fatsoen, bijvoorbeeld. Ja. Als ik zeg dat ik me heb laten meeslepen of overdonderen... dan zul je me nog meer een slappeling vinden. Nee, dat vind ik niet. Ik zou willen bewijzen dat je daar gelijk in hebt. Dat kan van nu af aan. Met, betekent dat dat je... Ik vind het zeg maar geruststellend... dat je inziet dat je me die avond in de steek liet. Ik miste je steun, ja. Je hebt het anders toch wel van hem gewonnen. Toen je wegging, hè, toen wist hij zich ook geen houding te geven. Je mag me nooit meer op zo'n manier alleen laten, Jaap. Begrijp je dat? De wereld ziet er opeens weer heel anders uit. Dat zal wel. Ik voel me in staat de afstand tussen hier en de tuinfluiten als het moet... ...wel tien keer af te leggen, weet je dat? Nou, dan doe je dat toch? Ja. Dan, nou, dan gaat hij dan, hoor. Nou. Eén, twee, drie. Woehoe! Woehoe! Ja. Niks, hoor. Nee, hoor. Ik bedoelde natuurlijk alleen maar bewijzen van spreken. Hé, hey. hm? weet je wat wij zouden moeten doen? Ja? Een dag weg. Eruit. Ik heb het idee dat ons dat ontzettend goed zou doen, Marion. Alsof ik zomaar een dagje kan gaan lantervanteren met jou. Maar zou je dat niet willen? Ik weet een fennetje, hè. En als de zon schijnt, en je zult zien die schijnt op die dag... ...dan zie je daar de lichtschittering in het rimpelende water. Eiken in de knop, dennen. Ik heb er vorig jaar geschilderd. Wat er ook allemaal met je gebeurt, hè, Marion, daar, daar kom je echt tot rust. Nou ja, het klinkt wel veelbelovend. Hè? Om het goed te maken. Ja. ja, bedelaar. Je doet je best. Je neemt vrij. Hè? Je weet best dat ik mijn best zal doen. Moet je die lucht nou toch eens zien? Had ik het je niet gezegd? Ja. Helemaal blauw. Alsof je hem zelf geschilderd hebt. Oh, oh, oh. He? Als dat is waar kon zijn. Hoewel. Ik doe het allemaal op mijn manier. Mm Hé, -hmm. hey, kom dichterbij zitten. Weet mm -hmm. je? Als ik in het vervolg de kleur blauw noem, dan zal ik aan deze lucht denken. Is dat goed? Ja. Hey, en. Nee, groen? Ja, groen? Ja, wat denk je daarbij? Um, rust. Een, uh, een beukenbos waar mm -hmm. het licht doorheen heeft. Een um, plekje in het riet met kroos. Oh, ik zie het voor me. En uh, wat denk je bij rood? Rood. Rood is opwindend, hè? Um, een schaal met kersen. Um, Ja, er zijn zoveel kleuren, Marion. Bruin. Nee, bruin. Dat is zo'n toffe kleur, mm. Maar kun je er toch een verhaal bij verzinnen? Bruin, dat is de kleur van oude meubels. Mm -hmm. Een oude bedimming, <laughs> Een oud hotel met een geschiedenis, ja. Dat is bruin. <laughs> en uh, roze. Roze, de kleur van meisjes. Een appelboom in bloei. Een wieg. Of wie? <laughs> Toen. <laughs> en uh, bij wie? Een tak ooit ideeën natuurlijk. Je bent een wonder, weet je dat? Jij hebt geen penseel nodig om mij de dingen te laten zien. Ah, ik zou je altijd bij me willen hebben, Marion. Uh... In Frankrijk. Zoveel kleuren. Ja? Waar je maar kijkt... Zoveel luchthartigheid. Ik heb een beetje slaap. De soleil, John. Gele voorjaars. voorjaarsom. Janneke, Ja? Ik ga je ten huwelijk vragen. Dat moet je niet doen, Jaap. Dat moet ik niet doen. Ja, met een huwelijk vragen, dat moet je niet doen. <laughs> waarom niet? Waarom niet? Nee. Marion, waarom niet? Je had het vandaag niet moeten zeggen. Vandaag is alles goed. Ja, dit is de mooiste dag die we ooit samen beleefd hebben. Onze eerste hele dag. Ja, maar daarom juist. Dat had je toch moeten begrijpen? Maar omdat het zo is, durf ik het je te vragen. Oh, lieve Ja. Maar nou, dan moet ik het je allemaal gaan uitleggen. Nee, nee, nee, nee. nee. Leg maar niets uit. Kom. Hm? Ik weet niet wat me overkomt. Ik, ik had je niet willen kwetsen, ja? Maar... En, en mezelf ook niet. Het overdondert je. Ik weet het niet. Maar ik heb je nog niet ten huwelijk gevraagd. Hm. Ik heb gezegd dat ik het zou gaan doen. Ja, maar... Maar als je het echt zou vragen, hm. hè? Rechtstreeks. Hm. Maar hoe zou je je dan de toekomst voorstellen? Nou, dan... Dan zou ik liefst zo gauw mogelijk met je willen trouwen en dan naar het buitenland. Marion, ja. het heeft nu lang genoeg geduurd. Al is het in de tijd nog maar zo kort, maar ik, ik, ik verlang naar je. Ik heb nooit anders gedaan dan naar je verlangen. Ik weet dat ik wel eens dingen aan je gevraagd heb die je niet kon. Hé, hey, lief, klein, een Oh, nou ben ik dat werkelijk voor je, een geintje? Oh, nee, nee. Ik zie het aan je ogen. Je bent heel anders. Je, je bent zo heel anders. Ja, ik ben niet zoals al die andere meisjes. Dus, Jij ja, bent zoveel meer. Ja, maar wanneer zou je dan willen trouwen? Volgende maand. Heb je bent niet wijs. Volgende maand. Ik weet wat ik doe, Marion. Ja, maar we kennen elkaar vijf maanden. Nou, Jonneke, luister nou. Met alles wat je zegt heb je gelijk. Bij voorbaat. Ieder argument, dat klopt als een bus, maar daar gaat het nog niet om. Lief, mijn klein lief. Ik wil je laten zien hoe groot de wereld is. Ik wil je zo graag losmaken van al dat kleine, van van burgermansfatsoen. Hey. Ze verlangde zo naar Jaap. Niet langer een middag en avond bij hem zijn, maar altijd. Ze hield van hem. En hunkerde naar het leven dat hij haar voorspiegelde, de vergezichten die hij opriep. Ik neem je mee naar de Provence. We zullen door de straatjes met platanen lopen en uitrusten op een terras. Wijn smaakt zo heel anders als je daar bent, kleurt anders. We gaan ook naar Italië, Marion, de groene heuvels van Toscane, Florence. En toch, hoewel zij niet onder de bedwelming uit wilde, had ze zich uit zijn armen losgemaakt. Ik denk dat je boos wordt omdat ik je moet vragen, Jaap. Boos? Nou, wat wil je me dan vragen? Bedenktijd. Bedenktijd? Hm. Hou je er niet genoeg van me? Oh Jaap, misschien wel te veel. Maar waarom dan? Durf je het avontuur niet aan? Frankrijk, Italië. Nee. Marion, ik wil hier weg en ik wil dat jij met mij meegaat. Maar je begrijpt het niet. Ja, waarom begrijp je me nou niet? Ik kan niet weg zolang Magda nog leeft en daarna... Ik vind het zo moeilijk. Wat moet ik met Inge doen? Ze heeft me nodig, ze kan toch niet tegelijk twee... Moeders, hè? Dat wil je toch zeggen? Maar jij bent haar moeder niet, Marion. En ik neem het niet langer dat die familie tussen jou en mij instaat. Die onbestorven widuna, zeg. ...die je geen kans geeft om ook maar één deel van je leven voor jezelf te hebben. Nou, hoeveel bedenktijd heb je nodig? Zullen we zeggen één week? Toen Jaap en Marion later die dag bij de tuinfluiter aankwamen... ...stond ik juist voor het raam. Papa, daar is je vrouw Marion met die meneer. Daar heb je niks mee te maken, Inge. Die meneer is ik een beetje boos op je, vrouw Marion. Inge, ga weg bij dat raam, alsjeblieft. Maar toen Marion even later binnenkwam, zag mijn vader dat ze moeite had haar tranen te bedwingen. En plotseling stootte de drift in hem omhoog. Dat is nou al de zoveelste keer dat ik u verdrietig zie. Of denkt u dat ik het niet merk? Wat heeft die vent eigenlijk voor bedoelingen? Als hij denkt dat hij een spelletje met u kan spelen, dan sla ik hem net zo, zo lief meteen de hersens in. Wat bedoelt u met die vent? Die ellendeling daarbuiten die er elke keer voor zorgt dat u met zo'n gezicht rondloopt. De heer Lendeling naar heeft me vandaag gevraagd om volgende maand met hem te trouwen. Trouwen? Ja. Nou, dan mag ik u zeker wel meteen van harte geluk wensen. Dat mag u niet. van de familie van waren. Ja, met Jaap. Weet je nog onze afspraak? Eén week. Ik heb je nu zeven dagen niet gezien en ik wil graag weten waar ik aan toe ben. Wanneer kan ik je spreken? Wanneer je wilt. Kun je over een kwartier bij mij thuis zijn? Laten we een eindje wandelen. Dan kom je niet liever hier naartoe? Nee, liever niet. Oh, Marion, waarom niet? Ik sta over een kwartier buiten. Weet je het inmiddels al? Het lijkt me beter dat je alleen naar Frankrijk gaat. Is het om die lui? Dat is maar een deel. En wat is er dan nog meer? Het gaat bovenal om God. Om God? Nou Jon, waarom heb je dat vorige week niet gezegd? Omdat ik daar te laf voor was. En omdat ik. Ja? Waarom zeg je het niet? Omdat ik van jou hou. Staat er niet in de Bijbel geschreven dat van geloof, hoop en liefde de liefde de meeste is? Ja, maar dat is niet de liefde waar jij nu op doelt. Ik zal je vrij laten. Ik ben niet als André. Ik haat de godsdienst niet. Ik ben alleen gewoon. Ik heb er gewoon geen behoefte aan. Ik wil er gewoon buiten blijven. Maar dat betekent nog niet dat jij hetzelfde zou moeten doen. Het zou niets worden, Jaap. We is samen met God of... We moeten allebei onze eigen weg gaan. Je bent zo radicaal. Radicaal in je geloof, radicaal in de liefde. Als je me nu afwijst... oh meisje, pas op dat je daar niet aan onderdoor gaat. Ik weet wat ik doe. Oh, dat... Is dat het einde? Is het niet zo? Ik denk het wel, ja. Je denkt het niet, je weet het zeker. Adieu. Adieu, jongen. Nadat Marion vernomen had dat Jaap ook werkelijk een paar dagen later vertrokken was naar Frankrijk... ...ging ze naar de boshut, naar het huis van de ouders van Jaap. Na het bezoek bracht meneer Dubois haar naar huis. Het is beter zo, Marion. Het maakt ons allemaal verdrietig. En we hopen dat je ons niet voor de laatste keer bezocht hebt. Jullie zijn allemaal erg lief voor me. En jij voor ons... We houden allemaal heel erg veel van je. Als je dat maar blijft onthouden. Alles ziet er zo donker uit nu. Weet je, als ik zou zeggen dat hebben zoveel mensen meegemaakt... dan mag jij antwoorden, ja, Maar nu gebeurt het met mij. Ja. Jij hebt met jezelf te maken. Heeft Jaap je ooit over zijn grootmoeder verteld? Nou, alleen dat ze in Frankrijk heeft gewoond. Toen Jaaps grootmoeder, Kramer, mm -hmm. zo oud als jij, kwam er een Franse toneerspeler in haar leven. Hij maakte haar het hof. Niet veel later vluchten ze met hem naar Frankrijk. Hij was katholiek, dus toestemming van haar vader om met hem te trouwen zat er niet in. Die grootmoeder van Jaap liet zich niet zo gemakkelijk afschepen. Weet je wat er gebeurde? Dat houden ze toch. Ze werd zwanger, dus toen moesten ze wat trouwen. Maar waarom vertelt u me dit verhaal? Oh, je moet me niet verkeerd begrijpen. Ik bedoel niet dat jij... Marion, ik, ik, ik vertel het om iets anders. Toen Jaap's grootmoeder zwaarder werd... kon ze niet met dat toneelspeler op het tournee. Hij huurde een appartement voor haar in het zuiden. Daar bracht ze haar kinder dat was u. Toen ik geboren was, liet mijn vader haar zitten. Maar grammaire, mijn moeder, was er niet de vrouw na om bij de pakken te gaan neerzitten. Ze nam een baan als kamermeisje en werkte drie jaar lang in een landelijk hotel. Ik ken Frankrijk uit mijn eerste jaren, Marion. Ik begrijp wat mensen zoeken. Ik ben er nooit geweest. Op een avond, na die jaren... Arriveerde er een uitgeteerde, bleke man in het hotel. Dat was mijn vader, ziek en afgemat, gesloopt door TBC. Mijn moeder verzorgde hem zo goed en zo kwaad als het kon. Na enkele weken overleed hij. Niet lang daarna ging mijn moeder terug naar Nederland. Met het geld dat hij haar had nagelaten, begon ze een klein pension. Mijn moeder zag haar zoon opgroeien. En die zoon kreeg later weer een zoon. Jaap. Wie mijn zoon wil begrijpen, moet de geschiedenis van zijn grootouders kennen. Ja. De behoefte om ver weg te gaan. De zwerflust van zijn grootvader. Het oproerige onbeteugelde van mijn moeder, Marion. Mijn moeder, zijn grootmoeder. Heeft veel verdriet gehad. voordat ze eindelijk tot rust kwam in het land waar ze geboren werd. Ik zie hem steeds maar voor me, ergens ver weg. Omgeven door mensen, gelach. En nog steeds onrustig, zichzelf pijnigend om datgene wat hij heeft opgegeven. Ik kon hem niet volgen. Hmm, jij bent anders. Ik heb niet zozeer gehoopt dat je hem zou temmen. ...wel veranderen op een bepaalde manier. Je weet wat ik bedoel? Ja. Ik ben blij dat u me dit verhaal verteld heeft. Laten we hopen... ...dat het met mijn zoon goed gaat. Ik mis hem zo, meneer Dubois. Dit was het zevende deel van De Tuinfluiter...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 Met dank aan Bert Bolle, barometer Anticaire in Martensdijk en restaurant de Mauritshoeve eveneens in Martensdijk. Techniek Wim de Kok, regie Johan Wolder.